Kees Groot met het NOS-journaal. In de pool van Nederland heeft Turkije met 2-0 gewonnen van Tsjechië. EK-deelname van het Nederlands elftal is daardoor nog verder uit zicht geraakt. Oranje kan zich alleen nog plaatsen voor het toernooi in Frankrijk als Turkije dinsdag verliest van IJsland en Nederland wint van Tsjechië. Eerder op de avond won het Nederlands elftal de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan met 2-1. Wijnaldum scoorde in de eerste helft en vlak na rust maakte Snijder het tweede doelpunt voor Oranje. In de laatste minuut van de extra tijd scoorde Kazachstan nog tegen. Het dodental van de bomaanslagen vanmorgen in de Turkse hoofdstad Ankara is opgelopen naar 95. Ruim 400 mensen raakten gewond. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Volgens de premier zijn er sterke aanwijzingen dat het om twee zelfmoordaanslagen gaat. De aanslag was bij een treinstation waar een pro-Koerdische vredesmars zou beginnen. Amerika en Rusland hebben met elkaar overlegd over de veiligheid in het Syrische luchtruim. Defensiemedewerkers spraken met elkaar via een videoverbinding. Beide partijen willen voorkomen dat hun luchtaanvallen leiden tot ongelukken of confrontaties. Volgens het Pentagon heeft tenminste één Amerikaans toestel zijn koers moeten verleggen omdat het te dicht bij Russische vliegtuigen dreigde te komen. De Duitse regering heeft verrast gereageerd op de omvang van de demonstratie tegen het TTIP-verdrag in Berlijn. Volgens de politie namen er zo'n 150.000 mensen deel aan de demonstratie. Minister van Economische Zaken Gabriel waarschuwt in diverse Duitse media voor bangmakerij. Het handelsverdrag tussen de EU en de VS kan de welvaart en economische groei in Europa juist flink stimuleren, zegt hij. Het weer, het blijft vandaag eh, vannacht grotendeels onbewolkt. Plaatselijk kan het een graad vriezen en mogelijk ontstaat er hier en daar mist. Morgen is het opnieuw zonnig, maar wel kouder dan vandaag. Het wordt, het wordt tussen de 10 en 12 graden. Door de schrale oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zuster, Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik je morgen? Nacht zuster, doe het niet Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster ik brand van binnen. Nachtzuster doe iets wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster hal ik de morgen. Nachtzister, doe iets bij ik brand van binnen. Nachtzuster, ik waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster.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 to be fun. www.zfmzandvoort.nl